Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het geven van verschillende vaccins bij de eerste en tweede coronaprik... kan ervoor zorgen dat mensen vaker bijwerkingen ervaren... als vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn, blijkt uit Brits onderzoek. De wens om bij de eerste prik bijvoorbeeld AstraZeneca te geven... en bij de tweede Pfizer bestaat al langer. Want dat, dat zou het organiseren van het vaccineren makkelijker maken. De Gezondheidsraad komt waarschijnlijk eind mei... met een advies over het combineren van vaccins. Het was weer een onrustige avond en nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in drie dagen tijd 1500 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn zeven mensen omgekomen. Minister De Jonge vindt het niet nodig dat GGD's de coronavaccinatie in het gele boekje zetten. Dat is te veel werk en het vaccinatieboekje heeft volgens De Jonge ook geen internationale status. Er zijn mensen die het boekje meenemen naar priklocaties, maar GGD's blijken niet altijd bereid de inenting erin op te schrijven. De Jonge steunt die aanpak en adviseert iedereen om de meegegeven vaccinatiekaart goed te bewaren. In een papieropslag op de vuilstort in Leeuwarden is gisteravond een grote brand uitgebroken. Omdat daarbij veel rook vrij kwam, is er een NL-alert verstuurd. Daarin is opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De brandweer rukte met veel eenheden uit en zette onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Go Ahead Eagles promoveert rechtstreeks naar de eredivisie. De club uit Deventer won van Excelsior met 1-0. De grote concurrent, de Graafschap, speelde gelijk tegen Helmond Sport. De Graafschap moest winnen voor een plek in de hoogste voetbalcompetitie. En dat lukte de ploeg gisteravond dus niet. Feest dus in Deventer. Daar werd de spelersbus vannacht om twee uur warm onthaald door supporters. Het weer vandaag begint droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar. Op de A10 Noord voor de Koentunnel heb je ook nog 10 minuten extra reistijd. Dat is voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 me It's not a champion.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 Ze kan helpen, maar hoor wat ik zeg...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 ik ben maar een mens en ik ben maar iemand, dus slecht niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij. Zie even. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal de coronavaccinatie in het gele boekje laten zetten, GGD's blijken niet altijd bereid dat te doen. En minister De Jonge steunt die aanpak. Hij zegt dat het niet nodig is omdat het boekje geen internationale status zou hebben. Het was weer onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood. In Israël zijn zeven mensen omgekomen, melden verschillende persbureaus. Go Ahead Eagles promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie. De grote concurrent De Graafschap lukte dat gisteravond niet. De ploeg speelde gelijk tegen Helmond Sport. Feest dus in Deventer. Het weer, de dag begint droog, later meer bewolking. Vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Het wordt zo'n 17 graden.